Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat uitzoeken... wat er gisteren precies is gebeurd in Cambodja. Volgens Azi Azi Aziatische media reed er gisteren een man in op een trouwfeest. 13 Nederlanders zouden daarbij gewond zijn geraakt. Ook de bruid werd aangereden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, sommigen met ernstige verwondingen. De bestuurder zou te veel gedronken hebben. De Jamboree in Zuid-Korea wordt eerder gestopt. Er is een orkaanopkomst en de organisatie vindt het niet verantwoord... om het internationale scoutingkamp door te laten gaan. De bijeenkomst met 40.000 scouts van over de hele wereld is sinds vorige week bezig. Toen kregen ze ook al problemen. In Zuid-Korea is een hittegolf aan de gang. Honderden deelnemers werden onwel en moesten naar het ziekenhuis. Deze scouts probeerden er maar het beste van te maken. Ja, het is heel hard hier, het is nog steeds leuk. We leren veel nieuwe mensen en we maken het het beste uit. Vanwege de hitte hebben meerdere landen al besloten hun scouts terug te laten komen van de Jamboree. Nu komt daar dus een orkaan bovenop. En er gaat weer een bekend gezicht weg uit de politiek. Sjoerd Sjoerdsma van D66 vindt het na 11 jaar mooi geweest. Ik heb wel om me heen gezien dat als je te lang blijft of als je misschien met je zetel vergroeit... dat dat ook effect kan hebben op het plezier in je werk. En voor mij is het letterlijk in de positieve zin van het woord mooi geweest. Sinds het vallen van het kabinet heeft al een hele rij politici gezegd niet meer terug te komen. Onder meer Mark Rutte, Sigrid Kaag en Farid Assarkan staan in november niet meer op het stemformulier. En houd je hond aan de lijn en blijf uit de buurt van zeehonden. Die oproep doen ze bij de zeehondenopvang van Tessel. Steeds vaker komen daar gewonde dieren binnen... die gebeten zijn door een loslopende hond op het strand. Soms overleven ze dat niet. Volgens de opvang kunnen zeehonden en honden onvoorspelbaar op elkaar reageren. Krijg je nog het weer? Er trekken nog wat buien over het land. Maar op steeds meer plekken wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 That's how we're gonna stay singing Well, I'm hurt, I'm hurt. She's, mine. She's mine I'm hurt She's mine Waiting bells are gonna chime oh, I knew we was falling in love Yes, I didn't, so I told her All the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day, singing Do a di -di -di -di -di di -di Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing Do a di -di -di -di dum, I mean do. Well, I'm, hurt. I'm hurt. hers, mine. she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna shine Whoa. Oh,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 Ja. Die vandaag jarig is. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En we hebben gisteren het vuurwerk al gehoord om ja. 12 uur. Ik denk, waar is dit nou voor? Nee, dat was alleen binnen. Dat heb oh, ja, ik heb wel gehoord. <laughs> Absoluut. Maar ik woon om de hoek, hè? Oh ja. Dus dan krijg je dat. Ja, ja. Hé, hey Edwin, uh, uh, welkom bij ZFM hier uh, live in Rabbel.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 en aan de andere kant uh, dat je uh, kan schrijven en kan, uh, uh, een, een, een blad kan maken. Ja.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 Uh, uh, optreden. Nou ja, dat kwam eigenlijk heel simpel. Uh, uh, Door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 En wie je drinken? Hoeveel mensen verwachten jullie, Brigitte? Nou, ik, ik ben jarig, dus heel veel. Ja, ja, <laughs> nee, allemaal, ik heb geen idee. Allemaal mutschop. Ik hoop gewoon dat de uh, weergodels uh, dit keer een beetje gunstig gezien zijn. Want ja. uh, dan denk ik wel dat het best druk kan, kan worden. We worden. We worden ook gebeld. We mensen gisteren uit Den Helder en uh, uh, uit Zeeland. En die denken gewoon, ja, wij gaan naar... Die zijn al zo lang fan.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 maar de grap was dat de manager belde dus, Code Hey, die belde mij, Wanneer was het vlak voor kerst, 1983, en die zei van, kom je op 27 december even naar Café Sing singel onze stamkroeg, en dan kun je even kennis maken met de jongens, en dan zien we wel. Nou, dat was berengezellig. S'avonds meegegaan naar een optredende Bijlmer Bias. en live vond ik ze zo goed, dat ik dacht van, ja, dit gaan we natuurlijk doen. En toen vroeg ik, s'avonds, plande ik weer met Harry in de kroeg, nachts zo tegen tweeën, en toen zei ik, wat gaan we nu het doen zeiden ja uh, we gaan gewoon repeteren voor ons is maar je hebt me nog helemaal niet horen spelen ze nee maar wij kunnen het ook allemaal niet dus <laughs> nou gaan we gaan zo meteen uh, gaan we ook uh, bellen met uh, met uh, uh, Slinger. Harry Slinger ja en uh, nou ja uh, dan kan jij corrigeren wat wel en niet klopt <laughs> <Ja>. <laughs> dus je blijft nog even ja. we gaan nog even een plaat draaien van Pim van drukwerk, van drukwerk natuurlijk leker, hoor. ja natuurlijk oké <laughs>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 Tegen mij, als voor ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal vol in was. Is dat denk je dat je man kan? Je bent heel wat Ik Toen ik thuis kwam Was er geen plaats meer in je bed Je zei, haast stop jij uit de bank Nu heb je je vriend Uit je kamer gezet En mix je Mijn lieveling drank Maar ik denk Dat ik dit keer bedank Maar kijk het bak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 Je bent heel wat van plan dan. Van plan dan. van Wat ben je aan nou van plan? Ook altijd zo goed zo'n eind, weet je wel. En ik heb heel veel platen met dingetje gemaakt. Yeah. En daar hadden we ook altijd iets van moet, er moet wel een dom eind aan zitten. Yeah. <laughs> maar ben je nou van plan? <laughs> zo grappig. <laughs> dus gaan we al. Hij hangt aan de telefoon. Nou, uh, Harry, uh, hartelijk welkom.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 die zijn zoon Bram mijn plek heeft ingenomen die, staat okay. in, die is toetsenist en de allereerste keer dat, uh, dat zij, of de tweede keer was het dat ze samen speelden was het nog helemaal niet met plannen om weer als drukwerk door te gaan uh, maar de oude drukwerk dat was in 2012 daar was ik bij was in een kroeg in Zaandam uh, in, in, uh, en uh, sindsdien uh, is het gewoon maar door blijven gaan en ze bestaan nu bijna langer dan de originele drukwerk. Dat heeft twaalf jaar bestaan. En oh, dat de, dat, volgend jaar gaan ze daar overheen. Dus ja, dat ja. is wel bijzonder. Dat is leuk. Ja, zijn, uh, drukwerk is natuurlijk wel een begrip in, in, in, in uh, deze contrij. Zeg maar, in, in, uh, maar is dat ook zo in het oosten? En, en, en, ja, ze spelen de, door heel Nederland. Ja? Ze hebben ook op de Zwarte Cross gestaan vorige okay. week. En uh, de, de Nijmegen vierdaagse opening hebben ze opgetreden. Oké. Okay.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 uh, je, nou, lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. Ja, nou ja, dat drinken we vanavond wel een klopper. Ja, dat is wel een hele mooie, Brigitte, dat je wordt toegezongen door Harry Slinger. <laughs> dus uh, Harry, uh, vanavond uh, live hier in Zandvoort, uh, uh, hebben we zin ja, in? Ja, ja. Uh, nou, ja...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 Ook legendarisch, ja. ja. ja. De grijze haren van Timmermans, wat zeg je nou? Deze baard van Timmermans. <laughs> ja, <laughs> maar dat ja. is een hele andere discussie. En, ja, uh, ja, ja. Maar het, het, het is wel dat jij de enige was met het petje op, hè? het Dat is niet de rest van de bandleden. Nee, nee. Dat is een heel, nee, heel mooi verhaal. Dat een van de eerste televisieoptredens die ze hadden. Uh, toen hadden ze om, de, om de, uh, de man van de platenmaatschappij te pesten. hadden ze allemaal een rood petje opgezet. <laughs> en ze zeiden: God, verdomme, dat gaat me in. We zijn met net jullie groot aan het maken. Van die, met die zanger met het rode petje. Ze dus zitten allemaal met het rode petje. Dus vlak voordat ze in de live gingen. ze hebben allemaal dit petjes van hun hoofd gerukt. En toen snel achter de coulissen gedoken. en dan waren ze net op tijd. <laughs> oh, wat goed. Ja, ah, ja. Dat, dat is dus. Nou, maar ja, tegenwoordig zou ik bijna soms de. De, de halve tent of de halve zaal dat vol met rode pitjes. Ze hebben het trouwens vroeger ook gehad. Maar vroeger breiden de mensen het zelf. En tegenwoordig, ja, uh, worden ze gebreid in... in uh, uh, God, we worden ze ook weer gebreid? Oh ja, in... Uh, ja. Uh, Zoek je een plaatsnaam? Uh, ja.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 Maar ja, ik weet niet of het vanavond. Uh, ik weet niet of het besproken is eigenlijk. Jullie hebben nee. jullie jullie ongetwijfeld heel. Veel bij elkaar gezeten om, om de biografie te maken, Edwin. We zijn een hele uh, week samen hebben in een huisje gezeten in de Lutte waar? vorig jaar. Ja, dat ja. ja. ja, ja, gaan we eerder weer doen. Door ja, door ja. doen we dat is wel erg leuk. <laughs> <laughs> wat, wat is de, de, de, het, het meest opgevallen in al die verhalen? Wat is de leukste, leukste anekdote die je. Uh, de leukste gehoord? anekdote. Nou, wat, wat me vooral. Het, het boek gaat heten je loog tegen mij. Ja. Uh, uh, uh,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 ja, aan culinair heb je ook nog, maar dat zal wel tegen die tijd allemaal afgelopen zijn. Dus dan komen die mensen terug. En dan denken ze: God, laten we het drukwerk dan ook nog maar meepikken. Nee, <laughs> ja, maar ik, ik, zou het, hè? ik zou het. Ik zou het echt niet weten hoeveel. Maar dat is, kijk, normaal genomen. Uh, is het bijna waar wij spelen, bijna overal ruimschoots van tevoren uitgekocht.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 Ja, dat is duidelijk. Een soort Sinterklaas eigenlijk. Ja, nou, of, of, uh, het heeft ook iets konelijks, hè? Hey, nou, je ja. wordt maar één keer 48 toch, Harry Ja, dat je is Je wordt ook maar één keer 48. Ja. heb ja. Nee, ja, nou, mensen, die zijn het al wel. 16 jaar. Ja, dus wat dat betreft. het is te hopen van wel. Ja, ik ben, ik, ik ben al jaren 32. Maar ik ja. ben. Dat is al goed te zien. Nee, het belangrijkste is dat alles het nog doet.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 uh, keihard doorheen te praten. Uh, uh, die zat in een rolstoel op de voorste rij. Die begon de keihard doorheen te praten. En toen kwam er een van die, van die verzorgers. Die kwam erbij. En die had een handdoek. En die, die ging over die gele kop heen. <lacht> <lacht> en, en, en toen was het stil. <lacht> dat was zoiets als, net als bij een papagaai. Maar, je moet je voorstellen dat je op de bühne staat. En dat het voor je neus gebeurt. Ja, kan je nou, er nog ik, spelen? Ik, nou, bijna niet. Nee. <laughs> nee. We, hebben ook, we hebben ook eigenlijk, toen we de bühne afkwamen, vreselijk gegierd met z'n allen. Ja, ja. <laughs> maar ja, dat soort dingen kom je ook dus tegen, ja. ja. Er wat, wat gebeuren je... heel gekke dingen in, in het vak. Ja. En wat deed je voordat je ja. uh, bij drukwerk uh, bent begonnen?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 Uh, eerst alleen op de textielafdeling, en later op de non-foodafdeling. Uh, oh, is... Een hele carrière, ja, hè? Ja, ja, ja. En daarna ben ik in het jongerenwerk terechtgekomen. Uh, eerst op het Jan Lichterthuis in uh, in, uh, in de Jordaan, en toen in Amsterdam, -Noord. En in Amsterdam Noord. En ik maakte wel altijd muziek daarnaast, hoor. We zaten altijd wel ja, ja. te klooien met muziek. En, uh, toen schreef ik daar mijn eerste liedje van ik verfilm zo in Amsterdam-Noord. Het is ja. het eerste liedje wat ik schreef. Leuk hoor. Nou, hartstikke... Har wat, wat echt op plaat, wat op plaat verschenen is. Want ik had voor die tijd had ik al eens wat nummertjes geschreven. En nummertjes gemaakt ook. <lacht> nee, in ieder geval, hartstikke bedankt voor het... Ja, dat het, hoort bij het vak. Ja, dat begrijp uh, ik. Ik... Uh, ja. ik, ik... Ik begrijp er alles van. Hartstikke bedankt voor, het, <laughs> voor dit gesprek. En uh, uh, Edwin en uh, Brigitte ook. Gaan Heel we veel. nou al uit? Ja, want uh, ja, we moeten door. We hebben nog een plaat uh, te draaien en we hebben Carina nog die uh, live in de uitzending komt. Vanuit 30 jarige panden gaat ze op zoek naar. Dus dan weet je dat. 30 jarige panden. Nee, de oh, panden dat uit de dertig jaren. Ja, nou, nou, ik heb nog een jas met pandjes. Oh, een pan pan nog. En ja, dus als ze op zoek is, dan moet ze maar eens even langs komen. Dat dan. is mooi om te horen. Nou, in ieder geval heel veel succes vanavond. <laughs> Oké, okay, dankjewel. En uh, nou, we, gaan, uh, we gaan de verjaardag vieren van uh, Brigitte. Dus, uh, Helemaal goed. Nou, dat, komt wel goed. Nou, Brigitte, dat komt wel goed. Een mooie tot verjaardag, tot vanavond. En... Ja, ja, ja. En, en, en we hebben natuurlijk ook nog het huwelijk van. Ja. Wordt druk. We hebben nog wat te vieren. En nou, als heel uh, Zandvoort mee uh, uh, viert, dan, wordt, dan kan dat heel leuk worden. Ik denk dat... Uh, hoeveel inwoners heeft er? 17.500. 17.500. Oh, er komt altijd, heb ik begrepen, 10%. Dus er komt 1750 man. Ah, dat is Top. lekker. Heel goed. <laughs> Edwin hey, ook bedankt. Hè. Ja, graag nee. Oké. Okay. Doei, doei. doei, doei. doei, doei. Sloopy lives in a very bad part of town And everybody yeah tries to put my Sloopy down Sloopy, I don't care what your daddy do Cause you know Snoopy girl I'm in love with you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 Die in de Bauhaus School zaten. En die zijn naar Israël gegaan. En die zijn daar de zogenaamde Bauhaus Internationale Stel bezig. Dat is heel veel wit. En daarmee heeft Tel ook de bijnaam De Witte Stad. Interessant hoor, Carina. Ja.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 Ze is helaas overleden uh, afgelopen week. En uh, ja, aan een, uh, uh, we, we laten haar er even horen nog. En dan, uh, dan is de afscheid ook uh, van mij. Van deze kant. In ieder geval bedankt.